bij Feyenoord, vertelt sportverslaggever Rietke Bakker. De afgelopen maanden waren de Feyenoord-fans boos op Timber... omdat hij weigerde bij te tekenen. En hij ruziede openlijk met trainer Robert van Persie. Maar over de hele periode bezien heeft Timber toch mooie... en succesvolle jaren gehad bij Feyenoord. En dat benadrukt hij ook in zijn afscheidsbericht. Ja, Timber bedankt daarin de supporters voor alle steun. En een weekend... Het weekend weer van Weerplaza. In het noorden is het rond het vriespunt. In het zuiden een stuk warmer, een graad of negen. Vanavond regen en dit weekend een beetje van hetzelfde. Kiew keer van Flitsmeister. 24 files. 1 vertraging langer dan 35 minuten. De A10 komt plein richting Watergaasmeer tussen de Nieuwe Meer en Amsterdam Rivierenbuurt. Daar ligt papier op de weg. 6 kilometer file met 36 minuten vertraging. De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door autotauwglas. En terug naar de hits. Domeen Verschuren. Oh, oh, oh, oh, oh. Dit is de lijst van vrijdag 23 januari 2026. Met misschien wel een nieuwe nummer 1 of Tedes Swift voor de 11e week op rij op Dit is Topic op nummer 30. De Top 40. Kill Go too slow. Put your body on my body, 'cause we are somebody. Your body. On Tegen mij zou je hebben gezegd dat een track van Tame Pala op Je Music gedraaid zou worden... en dat het een dikke hit zou zijn in de top 40... had ik je totaal voor gek verklaard. En moet je nu eens zien, Dracula van Tame Impala staat al 14 weken in de Nederlandse top 40. Al ruim drie maanden. Deze week keurig op nummer 29. Een tijdje geleden vertelde ik in de top 40 al hoe deze track een ode is aan de nacht. Aan na die paar uur tussen vandaag en morgen... Mooi, we gaan hier in het offeren precies die reis maken naar morgen. Van het holst van de nacht naar het begin van een nieuwe dag. Met zometeen op nummer 27, Morning, van saint Milieu. Maar eerst op 28 zaren Larsen en Midnight Sun. Dat is het natuurverschijnsel rond de Noord- en Zuidpool. En in landen zoals Finland, Noorwegen en Zweden... daar gaat in de zomer de zon soms echt dagenlang niet onder. Je hebt dan dus s'nachts gewoon een constante rode gloed... zoals bij een zonsondergang. Maar dan echt uren of zelfs dagenlang... Het is een heel bijzonder fenomeen en een ultiem jeugdsentiment voor de Zweedse Zara Larsen. Midnight Sun is haar ode aan de Scandinavische nachten. Is deze week tien plekken gestegen. En komt terecht op nummer 28 in de enige echte. I like your playlist, boy, turn it up a little. A Deze week 10 plekken gestegen naar 28. Zara Larsson en Midnight Sun in de top 40 bij Cup Music. Dat is niet het lichting van de Midnight Sun. Dat je s'nachts wakker houdt, dus het wel deze track van Sarah Larsson. Alle Jezus, wat er geweld. <laughs> Dubbel espresso, is er niks bij. Alleen maar goed dat je even bent wakker geschud, want deze editie van de Nederlandse top 40. Je wil hem echt niet missen. Een super spannende lijst met maar 5 zittenblijvers. De hits schuiven deze week alle kanten op, maar zorgt dat ook voor een nieuwe nummer 1 is de fede van Fridia van Taylor Swift nu na tien weken eindelijk ontroond? En zo ja, door welke hit dan? Bruno Mars kwam vorige week direct nieuw binnen op nummer 9 in de lijst... met I Just Might. Stijgt hij dan deze week acht plekken door? Of is dat nog iets te hoog gegrepen? Gaat er vanmiddag komen. iets voor zes uur, weet je precies hoe het zit. Het belooft in ieder geval een groot spektakel te worden. Goed dat je erbij bent. Ga snel door met de lijst. We zitten midden in een reis door de nacht... met net op 29 de ode aan het nachtleven op Dracula van Tame Impala... 28, De ode aan de zonverlichte zomernachten van Midnight Sun. En op 27 is het tijd om op te staan. De nieuwe dag is begonnen, daar zijn zonmilieu. Morning! Morning! minute morning Got nothing left to feel I catch myself at the wheel alright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 is a dream at the end of the day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 You have to chase the light somewhere I can't go As I walk this world alone As I walk this world alone Another glimpse of a could have been Niets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 Bijna een eeuwigheid in de Nederlandse top 40. Deze week precies een half jaar met Eternity. En in zijn 26e week staat hij, hoe kan het ook anders, op nummer 26. Dan van een van de oudste hits uit de lijst naar een hit in wording. Tip voor de top. tip voor de top. Deze keer van het symfonische rockgeluid van Within Temptation. Kent u die nog? Voor een laatste top 40 hit moet je alweer terug naar 2011. Dat is uh, 15 jaar geleden. Toen stond het Intentation voor het laatst in de Nederlandse Top 40. Faster, hield toen zes weken vol in de enige echte. Ja, gaat wel een belletje rinkelen weer. Nou, nu maken ze misschien wel weer kans op een nieuwe hit... maar wel op een heel andere manier dan je van ze gewend bent. Het is een stuk rustiger, veel meer gedragen, echt een soort ballad. En die wordt heel goed ontvangen in ons land. Met vlag en wimpel door alle tiende rondes van repeat op niet heen gekomen. En mede daarom een goede kans dat ze volgende week nieuw binnenkomen in de Nederlandse top 40. Ze staan al in de tipperaden de kraamkamer van de enige rechten. Deze week is het nog niet zover een plek in de top 40. Daarom is Somebody Like You nog een tip voor de top.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 Kom maar Deze week 16. In de Nederlandse Tipparade. De kraamkamer van de Nederlandse Top 40. Twee weken daar te vinden. Somebody Like You van Within Temptation. En Smash Into Pieces als tip voor de top deze week. Jake die stuurt in de app. Dit verdient het echt om in de Top 40 terecht te komen. En Wander geniet ervan terwijl hij aan het luisteren is op de heftruck. De weg dus naar wellicht een nieuwe top 40 notering Within Temptation. Ander berichtje van Amy dat binnenkomt. Wanneer draaien jullie Aperture het nieuwe nummer van Harry Styles? Ja, Amy, dat liedje is vannacht uitgekomen. Dat is dus nog geen top 40-hit. Maar ik schat de kans vrij groot in... dat ik hem vanmiddag nog wel ga draaien als tip voor de top. Of als iets anders. Kenziek, dan komt er sowieso aan. Stay, stay on je zo.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 Ga naar toei.nl, de Tui-app of naar je reisadviseur. Toei? live happy. Kunststofkozijnen voor de scherpste prijs bestel je bij... Kozijnen. Ook professioneel boekhouden? Ga naar Twinfield.nl en vind het gouden bonnetje. Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet! Verse XXL blauwe bessen, 500 gram, nu maar 3,49. En we plakken er XXL gouden kaasplakken aan vast, 600 gram, ook maar 3,49. Fans van voordeel, Aldi. Ze zat nota bene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij Ara graag mee, stelde ik haar gerust.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 Middag het is half vier. Dit is de Nederlandse verder bij Q Music. 37 files. Één vertraging langer dan 15 minuten op de A2. Utrecht richting 30 tussen de Lingenbrug en Waardenburg. 5 kilometer file. De vertraging is 19 minuten. 25 tot deze week is voor Bente.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 wat harder. Ik wil geloven dat het kan. Ik kijk te veel naar de grond. Misschien Schrijf op mijn voorhoofd dat ik leef, want niemand om me heen mag dat vergeten. Maak het wat harder, ik wil het beter dan ik was. Ik kijk er de... veel.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 mm Een jassie, een lekker luggie, en ook een lekker liedje. Chanel van Tyla pakt een vierde week in de Nederlandse top 40 bij Q-Music, van nu al drie weken op nummer 24. Hey, als je deze week met het OV hebt gereisd en je had vertraging, ik denk dat ik weet hoe dat komt. Het heeft deze week niets te maken gehad met sneeuw, met gladheid, tak op het spoor, maar met vijf jongens. Zij zorgen deze week voor een soort van Beatlemania op Nederlandse treinstations. Je hoort hen zo meteen op nummer 22 naar Kensington. Deze week vijf plekken gezakt. Dit is T. ...zart dan uit de bovenste helft van de enige echte. Ste gaat van 18 deze week naar 23. Eén plek hoger, daar staan de mannen die deze week het Nederlandse OV hebben platgegooid. Mensen konden niet meer bij een trein komen, looproutes die moesten aangepast worden... ...de politie moest zelfs komen om alles in goede banen te leiden. En het allemaal dankzij de mannen van Bankzitters. Zij kondigden deze week hun nieuwe reeks Ziggo Dome shows aan voor 2027... En die verkoop die begon wat anders dan je tegenwoordig gewend bent. In plaats van online aansluiten en een digitale wachtrij... werden er fotobooths geplaatst op vijf stations, verspreid over Nederland. En als je daar dan op de foto ging, dan kreeg je direct toegang... tot de verkoop voor die shows van volgend jaar. Nou, fans die wisten natuurlijk niet hoe snel ze naar die stations moesten gaan. Met alle gevolgen van dien, Utrecht Centraal was één grote bende. Totale chaos. In Arnhem moest de politie zelfs een deel van het station afsluiten. Het was echt gekkenhuis. Inmiddels hebben ze al vier shows aangekondigd voor volgend jaar... Terwijl ze Vanavond pas beginnen aan hun shows van 2026, van dit jaar. Nou, je zou het door die gekte muziek van deze week misschien vergeten... maar dit jaar staan ze ook nog eens een keer, vijf keer in de poptempel van Nederland. Vanavond dus, eerste show. De dochters van Samantha die zijn daarbij, laat ze weten via de Q-Music-app. Het is het eerste concert zonder papa en mama. Vind je het toch een beetje spannend? Nou, nah, snap ik wel. Maar Samantha, ik kan je vast beloven, je dochters gaan de avond van hun leven hebben. Komt helemaal goed. Een showtje neerzetten, Dan kunnen die gasten wel, de jongens van Bankzitters. Vorige week sprak ik al met Koen van Bankzitters over de shows van dit weekend... We hebben vorig jaar drie keer in de Ziggo gestaan. Ja. Het was best wel een opgave om het nog vetter te gaan maken. Maar als je het mij vraagt, wordt het gewoon nog dikker dan vorig jaar. En we hebben uh... zoveel leuke, leuke dingen voorbereid. Het wordt een avond en middagen en avonden vol spektakel. Een lekkere opsteker hebben ze sowieso al voor het begin van die shows. Want Harder Dan Ik Spenden Kan, hun nieuwste track, stijgt bijna sneller dan ik tellen kan. Elf plekken winst maakt van bang zitten de snelste stijger van deze week op 22. Het regent harder dan ik spenden kan. Ja, we kopen zonder kijken. We kopen zonder kijken. Kom, we doen het.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 Yeah, we're cool. On the other coast, I'm the captain.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 kan ik straks met Freddy gaan rijden. Investeren in SP. Geef het niet uit aan bottels. We stapel gek op stapels, zoals de bunners op wortels. Mijn leven niet te vangen in de story, ja. Ik ken rok zijn als Bekker en Victoria. Ik zeg Eeuw. Oh. Zie mijn haarlijn elke dag naar voren. Ik leg een dan ik span de ja,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 Offenbach blijft voor de derde week op rij net buiten de bovenste helft van de top 40 staan. 21 blijft 21 van Miles Away. Van vrijdag 23 januari 2026 ik heb al 20 hits gehoord. Ik kom er nog 20 aan. Dat betekent dat ik precies halverwege de lijst ben. En als je vaker luistert, weet je dat ik de lijst met de 40 grootste hits van ons land dan even opzij leg. Niet voor een lange plaspauze. Om de spotlights te laten schijnen op een dikke hit in Wording. De grootste tip voor de top van dit moment. Oftewel de nieuwe Q-Music alarmschijf En die kan komende week maar voor één man zijn. Harry Styles begon als die knappe posterboy van Boy Band One Direction... zij aan zij met Niall Horne, Louis Tomlinson, Liam Payne en Zay Malik... Als hij negen jaar geleden begon aan zijn solo-carrière... is hij pas echt uitgegroeid tot het fenomeen dat hij nu is. Harry Styles is inmiddels een van de grootste popsterren van dit moment op de wereld. Uitverkochte wereldtours in gigantische stadions. Een enorm grote en enorm fanatieke fanbase. Wereldhit waar je u tegen zegt, deze man is een big deal. Ook hier in Nederland, waar hij al jaren de langste noteerde nummer 1 hit... ooit in ons land op zijn naam heeft staan... De track waarmee hij vier jaar geleden zijn album Harry's House aankondigde. 18 weken lang was dit de nummer 1 van Nederland. En dat is tot op de dag van vandaag nog altijd een record. En waar sommige artiesten dan het liefst zo snel mogelijk doorpakken met nieuwe muziek... verdween Harry Styles juist helemaal uit de picture. Er was complete radiostilte. Oké, okay, hier en daar popte hij even op bij een plein in Rome. Dan liep hij weer mee met een marathon in Berlijn. Hij was druk met van alles, behalve met het maken van muziek. Maar nu, na vier jaar is het wachten voorbij. Vorige week verschenen er ineens mysterieuze posters in allemaal steden over de hele wereld. Een paar dagen later bleek het definitief te zijn dat Harry Styles terugkwam. Op 6 maart komt hij met een heel nieuw album met de bijzondere titel Kiss All the Time, Disco Occasionally. En sinds gisteren weten we ook dat daar een nieuwe wereldtour bij komt. Die gaat echt maar langs een paar plekken op de wereld, waaronder de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Tussen 16 en 26 mei staat hij maar liefst zes keer in het grootste stadion van Nederland gaat hij ook makkelijk vullen, want de shows in Amsterdam... zijn echt maar de enige shows die hij doet op het vaste land van Europa. Gekke huis gegarandeerd bij de ticketverkoop. Ja, niet om het een of ander. Maar ik zou, als je Harry Styles-fan bent... de komende tijd de radio op Q-Music houden. Want het zou kunnen zijn dat we tickets weg gaan geven voor die show. Dat zou kunnen. Heb je niet van. mij? Ik heb het niet van mij. Alsof dat niet genoeg was, was dan vandaag voor het eerst in vier jaar... eindelijk weer nieuwe muziek van Harry Styles. Aperture vol fans mocht die track eerder deze week al luisteren. En die enthousiaste reacties van die fans, ja, ze waren louter positief. Het was geweldig, jongens. Ik ben echt mindblown. Ik denk dat de popwereld sowieso op zijn kop wordt gezet. Het is soft techno, het is Harry, het is insane. Het was ook echt niet iets wat hij eerder heeft gedaan. Dus het was heel verfrissend en vernieuwend om het te luisteren. Maar het was echt heel goed. Oké, okay, ja, vandaag was het eindelijk zover Aperture voor iedereen te beluisteren. Het is inderdaad compleet anders dan dat je van hem gewend bent. Hij is zelf een soort opnieuw uitgevonden, die je hoort niet meer de vrolijke popdeuntjes, maar inderdaad een combinatie van soft techno, misschien een vleugje trance. Je waant je voor een paar minuten even in de disco, de disco licht van de Berlijnse nachtclub. Dat je, moet je maar even voor je zien. Het is nieuw, het is gewaagd en ja, natuurlijk is het de nieuwe Q-Music Alarmschijf. De Q-Music Alarmschijf. Het Harry Styles, Aperture. Q-Music. Q Nou, misschien moet je eraan wennen. Het is niet heel positief in de q zo eerlijk moet ik ook zijn. Maar ja, het is de comeback van een wereldartiest... die in mei zes keer in de Johan Cruijff Arena gaat staan. Binnenkort tickets te winnen bij Q-Music voor Harry Styles. Het is de comeback track Aperture... dat deze week de Q-Music Alarmschijf is. Even half maanden gewoon 90 is op de radio, dus maak je geen zorgen. De lijst gaat zo meteen verder met Damian en David.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 voorwaarden op grantopticaal.nl medisch hulpmiddel lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing bijholt ontsteking gebruik de nieuwe neuspray Bijholte ontsteking van Avogel een bewezen effectieve spray voor de snelle verlichting van symptomen Avogel ervaar pure plantkracht bij de vriendenloterij kunnen wensen echt uitkomen zo hoor je vandaag iemand zeggen ja! en morgen iemand anders. Ja!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 De volledig elektrische Volvo EX30 Europa.